5 uur. Christian Bonewacker met het NOS journaal. Er snel een hulpfonds moet komen voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het hele koninkrijk moet daar volgens hem aan bijdragen. Hij denkt eraan om een hoge commissaris te benoemen die ervoor moet zorgen dat het geld goed wordt besteed. Plasterk zegt dat het ook op terschelling een probleem zou zijn als we zouden zeggen: hier heb je een hoop geld en bekijk het verder maar. Het lijkt erop dat Groot-Brittannië bereid is om te betalen om uit de EU te stappen. Volgens de BBC zal premier May morgen in Florence aan de andere EU-landen een genereus aanbod doen. Dat zou inhouden dat geen enkel EU-land extra moet betalen voor het gat in de Europese begroting dat Groot-Brittannië achterlaat. In Barcelona demonstreren opnieuw duizenden mensen voor de onafhankelijkheid van Catalonië en de vrijlating van elf Catalaanse functionarissen. Die werden gisteren opgepakt omdat ze op 1 oktober een referendum willen houden wat door de hoogste Spaanse rechter is verboden. De betoging in Barcelona verloopt vreedzaam. De inspectie van het onderwijs vindt dat bestuurders van de Universiteit Utrecht minder moeten declareren. De inspectie vond na onderzoek enkele declaraties die niet door de beugel konden. Als voorbeeld wordt genoemd ruim 12.000 euro aan taxikosten voor een universiteitsbestuurder die ook een leaseauto had. Op Gran Canaria zijn vandaag opnieuw zo'n 400 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden die er woeden. Gisteren moesten ook al 400 mensen hun huis uit. Bij de branden in het binnenland van het Canarische eiland is ruim 2000 hectare natuur verwoest. Het blussen gaat inmiddels beter, omdat het is gaan regenen en de wind wat is gaan liggen. Het weer. In bijna het hele land schijnt de zon en het blijft vanavond droog. Morgen in het westen meer bewolking en een enkele bui. In het oosten schijnt de zon geregeld. Het wordt dan 17 tot 20 graden. In het weekend veel zon, maar ook enkele wolkenvelden. Zondag kan het 21 graden worden. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een rommelige avondspits met nogal wat problemen in de Randstad. Dit zijn de uitschieters. De A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. 12 kilometer file na een ongeluk. De A4 Amsterdam Den Haag. Twee van de vier rijstroken zijn dicht bij knooppunt Burgerveen. 6 kilometer file. Op de A15 Europort Rotterdam tussen Rozenburg en Pernis 10 kilometer. Het ongeluk daar is van de weg af. Een lading staal op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is goed voor een uh, uur vertraging tussen Gorkum en Papendrecht. 11 kilometer file. De A20 ten slotte hoek van Holland Gouda. Anderhalf uur vertraging tussen Maasdijk en het Ketelplein na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Er staat 8 kilometer file. Tot zover de verkeersinfo.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 Zandvoort en de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de muziekboelevaar. Luisteraars welkom terug voor het tweede uur van live. Oftewel Hans in de middag. En wat kan nu het tweede uur nog van mij verwachten? Om kwart over vijf de gouden ouwe van de Week. Het weer voor het komend weekend om half zes. En om kwart voor zes het bioscoopprogramma van de Week van Circus Zandvoort. En natuurlijk nog een hele hoop nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. En ik begin vandaag met een Nederlandstadige plaat. Ik struin de straten af voor dag en dag. Er is niets dat ik niet doe voor jou. Tot jij mijn liefde.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 Dan moet ik tien keer rond even uit, tot jij mijn liefde voelt, tot jij mijn liefde De gemeente gaat in september tijdelijke snelheidsmetende maatregelen instellen in de Celsiusstraat. Vooruitlopend op de herinrichting van de openbare ruimte in de wijk Nieuw-Noord... worden er nu alvast acties ondernomen om de snelheid te beperken. Er wordt te hard gereden in de Celsiusstraat. Voor deze straat, die de status Erfgoed Erftoegangsweg Plus heeft... geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur... In de praktijk blijkt dat vele automobilisten en bestuurders van andere wegverkeer zich daar weinig van aantrekken. You came along, you sex events. Thank you. So you. Hoofdstuk Gouwe ouwe van de week. En ik heb gekozen voor de gouwe ouwe Connie Francis. En die stamt uit een Italiaanse immigratersgeslacht. Al op jonge leeftijd viel haar muzikale talent op. Haar vader stimuleerde haar om te proberen een carrière in de showbiz te maken. Het duurde echter tot januari 1958. Voordat Connie Francis echt succes kreeg. In de periode 1958 en 1963 was Connie Francis de populairste popzangeres ter wereld. Zo scoorde zij in Amerika drie nummer één hits. Tegen het einde van de jaren zestig begon Francis succes te tanen. Ik heb uit 1960 Everybody is Somebody's Fool... 20 jaar Shanty aan zee. Het eerste Zandvoortse Shanty-korenfestival zag op 27 september 1998 het licht en was meteen een succes. In 2005 heeft de huidige organisatie het stokje overgenomen. Dat het festival een goede opzet kende, blijkt wel. Het formaat is in de jaren niet ingrijpend veranderd. De basis is 20 jaar lang dezelfde gebleven, alleen is het aantal locaties uitgebreid, zodat er meer, konden, meer koren konden optreden. Vanwege het vierde lustrum heeft de organisatie een programma boekje uitgebracht... en het logo is een fris nieuw jasje gestoken. Met trots en blijdschap presenteren Maaike Koper, Fred Paap, Theo Verburg en Ben Zonneveld... dan ook het twintigste festival. Inmiddels ook een van de oudste Shantico-festivals van Nederland. Het programma start om kwart over tien bij Nieuw Unicum... en de afsluiting is rond kwart over vijf bij het Wapen van Zandvoort. Het volledige programma kunt u vinden op een advertentie in onze krant. 尊重 om in Zandvoort op 23 september van half twee tot 5 uur. Tegenwoordig verspreidt het nieuws zich bijna sneller dan het licht... door middel van de iPhone, de telefoon, de tv of het internet. In vroegere tijden werd het nieuws in de stad of dorp verspreid... door de plaatselijke omroeper. Iemand die met een luide stem en door het gebruik van bijvoorbeeld een klink... een soort gong, een bel of een andere ratel de aandacht op zich vestigde... en het lokale nieuws verspreidde. Toch zijn er nog steeds stads- en omdorpsomroepers. Mensen die het nieuws verkondigen aan een groot publiek... en die omroepen als het roeping roept zien. Deze omroepers kunnen zich verenigen in de Omroepsgilde... de Eerste Vereniging voor Stad- en Dorpsomroeper Nederland. Zij beschouwen zich als ambassadeur van de eigen woonplaats... en worden voornamelijk ingezet bij allerlei activiteiten... openingen van gebouwen en winkels, huwelijken... en vele andere speciale gelegenheden... Alle in Zandvoort deelnemende omroepers zijn lid van de Omroepsgilde. Een gilde dat al 26 jaar bestaat... en waar iedereen, ieder jaar, meer omroepers lid van worden. De omroepers gaan gekleed in historische kostuums of ouderwetse pakken. Het programma van de 19e Stads- en Dorpsomroeperconcours ziet er als volgt uit. Om half twee de verplichte roep op het Kerkplein. Kwart over twee pauze met medewerking van het druilorkest De Geinpiepers... En om kwart voor drie vrije roep op het kerkplein. Om half vier pauze met de eer van het Orkest de Krijnpiepers. En om half vijf de prijsuitreiking door, door burgemeester John de Zwart Os. Let's go girls. A cellar. <laughs> my pocket, you got that good soul Of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag schijnt de zon geregeld, blijft het droog... en bij een zwakke tot matige zuidelijke wind... wordt het 18 graden op de Wadden en tot 20 in het zuiden. Morgen trekt een zwakke storing langs de Westkust... waardoor het enkele, enkele buien kan vallen. Het oosten houdt droog weer met geregeld zon. In dit weekend blijft het waarschijnlijk overal droog. De zon schijnt het meest op zaterdag... Maar ook zondag verwachten we zonnige perioden. Smiddags is het dit weekend 18 tot 21 graden. De normale waarde voor de eerste dagen van de herfst. When we... my fears Nobody told me that you'd be here Zaterdag 23 september organiseert Muziekfestival Zandvoort... voor de vijfde keer een oktoberfeest. En nu niet meteen roepen oktoberfeest in september. Ja, de traditionele Müncher oktoberfeest... begint op de eerste zaterdag na 15 september... en eindigt op de eerste zondag in oktober. Ook dit jaar zal de muziek de boventoon voeren... met daarnaast alles wat men van een oktoberfeest kan verwachten. Bier, praatworst, een pretzel... En niet de laatste plaats een dinderol en een lederhozen. De lange tafels ontbreken ook dit jaar niet. De organisatie was vorig jaar blij verrast met de vele bezoekers in gepaste kleding. De vorig jaar aanwezige Duitsers keken hun ogen uit... en er waren enkele toeristen die zeiden... gaan we dit weekje naar Zandvoort om de oktoberfeesten te ontlopen? zitten we er toch nog middenin. Ach, het kan verkeren. Hoe dan ook, de organisatie gaat uit van een eenzelfde sfeer... met vele gasten in derdol- en lederhozen... die zich die zin hebben in een fantastisch feest... met de meest gevraagde feestband, de Menner. De locatie is het Raadhuisplein. Ik zie je door die straßen bis middernacht.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 Die und du, ist, was mir jetzt fehlt, so ich glaub das. Einfach nichts. Gegenüber steht ein Telefon und es lacht mich ständig an. Voll Die van 21 september tot en met 28 september. De Enjoy film in 3D, zaterdag en zondag om half 2. De Legio Ninja, Ninjago film, woensdag half 2. 100% Coco, zaterdag, zondag en woensdag om half 4. Summer 1993 op woensdag 19, op 19.30. Kingsman, The Golden Circle, de dagelijks om 8 uur. De kassa is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open en verwacht wordt Dikkertje Dap 4 oktober Ladies Night Home Again op 2 november en kijk voor meer informatie op onze website. De locatie is Circus Sandvoort, Gasthuisplein 5. Telefoonnummer 023 5718686. 686 en de website is www.circusandvoort.nl. Tijd weer, zie je Let it be me Don't take this heaven from one If you must cling to some Muziek op de zondagmiddag. 24 september van 4 tot 6. Geniet op de zondagmiddag van muziek en een drankje... in de Oosterparkstraat 44 de Zandvoort. De artiesten zijn deze keer uit Duitsland... Martin Weber, zang en gitaar... Paul Schimmel, zang en piano... Wout Agen en Onno van Dijk... zang, gitaar en presentatie en techniek. De toegang is gratis. De locatie is Stichting Studio Antony Oosterparkstraat 44 Is I'm swimming into deep water.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 And into deep water Would you help me one more time I'm trying all my best To keep life going Time. I'm drowning, but I'd like to stay around, around, for a while, for a while, for a while. Yesterplay. Yester Ja, het zit er weer op. Het gaat heel snel altijd. En uh, ja, ik hoop dat u genoten hebt. Ik in ieder geval wel. En ik hoop dat u een, een hele goede avond hebt. En uh, ja, ik ben er zelf morgen weer. Om vijf uur. Ik wens u een hele goede avond. En morgen weer gezond op.